het Q-music nieuws van 12 uur door Nu.nl Met Fieke Hamers Goedemiddag er zitten nog steeds mensen te wachten op hulp in regio Rotterdam-Rijnmond. Daar werden vier keer zoveel ambulances opgeroepen als normaal vanwege de gladheid. Veel mensen zijn op straat gevallen. Het is echt enorm druk en we gaan nu ook extra ambulances oproepen... en personeel wat nu nog vrij is om de grote vraag aan te kunnen. Ja, dat zegt de veiligheidsregio tegen de NOS. Op, deze, op veel plekken in het land zijn deze ochtend ongelukken gebeurd door de gladheid. De meeste plaatsen is de gladheid inmiddels voorbij. Steeds meer Nederlanders wachten tot het allerlaatste moment met overstappen van zorgverzekering. Dat meldt een vergelijkingssite. Drie jaar geleden wisselden nog 18 procent van de mensen... op 31 december van verzekering. Dit jaar wordt een record verwacht... dat 39 procent van de over overstappers dat vandaag nog gaat doen. Contracten tussen verzekeraars en ziekenhuizen... zijn sinds gisteren allemaal rond. En de politie Midden-Nederland is overspoeld met lieve reacties... voor Utrechtse agent Michael. Die was gisteravond te zien in RTL-programma Bureau Utrecht. Michael raakte in september zwaar gewond bij een motorongeluk... tijdens zijn dienst. En hij zal nooit meer zijn linkerarm volledig kunnen gebruiken. Veel mensen belden de politie om te vragen... of ze Michael een kaartje kunnen sturen. En een half miljoen oude jaarsloten waar vorig jaar een prijs op is gevallen... is nog niet geïnd, dat zegt de Staatsloterij bij RTL Nieuws. Het gaat om bijna 4 miljoen euro aan prijzen geld... Mensen vergeten het gewoon, zegt de staatsloterij. Vanavond is er weer een oudejaarstrekking. Je kunt alleen vandaag nog je lot van afgelopen jaar inwisselen... als je wat gewonnen had. En dan het weer van Weerplaza. Oppassen nog even voor gladheid. Als het goed is, is het dus voorbij. Vanmiddag in het noorden kansen op een bui. In het zuiden blijft het droog met zon. En tijdens de jaarwisseling is het bewolkt, maar wel droog. Dan de verkeersinformatie. 1 file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Tussen Hoofddorp en de Brug over de hoofdvaart: 2 kilometer. Vertraging is daar 5 minuten. Fout het jaar uit. Met Q-Music en de beste hits uit het foute uur. Toppen met oud en nieuw. Fout en nieuw. Q-Music. Menno Barneveld. Tijd om te lunchen. Alright, stop lunchtime. Damaru en Jan Smit, Toybox. Maar eerst Girls allowed. Q. -music. Sounds better. Want we gaan even los. Precies, gaan lekker los. Kiss and I was made for loving you. Baby.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 Het vrolijke Lily Allen met het vrolijke liedje Fuck You. Fout en nieuw. Tijdens Fout en Nieuw op Q Music vertellen af naar 2026. Daarna gaat Fout en Nieuw natuurlijk weer even door, hè, want dan zitten we in nieuw tot morgenochtend 9 uur. De grootste hits uit het foute Uur. Uh, goedemiddag Q Music met Menno. Sorry, hoe zeg je? Kay. K. lief? K -lief. Key. mijn zegt key. Key. Hey ja. Key. Hi. Hallo, hallo. Uh, key, welk woord heb jij net uh, gestuurd in de Q Music app? Deurbel. Deurbel! Nou, ja, dat is helemaal oké. Okay. Sorry. Helemaal uh, goed. Gefeliciteerd. Je wint een straat Audijaarsloten van Staatsloterij voor de Audijaarsvertrekking van 31 december met kans op 30 miljoen euro. Wauw, geweldig, dankjewel. Dat zou toch lekker zijn. Uh, we gaan heel even fantaseren, Kay. Ja. 30 miljoen euro, stel dat je wint. Wat is het eerste dat in je opkomt? Wat zou je doen? Ik ga in ieder geval een, he een hele leuke reis maken. Oké. Okay. En, en mijn moeder naast me, die wil, die wil heel graag een Labrador-pup hebben. Die wil heel graag een Labrador-pup? Ja, ja. Wat, wat wat, oké, okay, wat kost een Labrador-pup? Ja, die kost er genoeg tegenwoordig, hoor. Ja, een paar, een paar duizend we euro? Geen 30 miljoen. Nee, ja, nee, nee, nee. Maar nee. Laat, als, we, als, we, als we, laten we zeggen, nee. 2000 euro of zo? Of ja, is het te goedkoop? Ook. Zoiets so denk ik inderdaad. Tenminste. Hoeveel Labrador pups? Dan kun je 15.000 Labrador pups kopen. Dat zijn er heel veel. Zijn... Ja, en misschien iets te veel voor het mooie. Kees gefeliciteerd. Dank je wel. Fijne jaarwisseling en duim en voor zelf, euh... jezelf, hè? Dankjewel. Dank, dank je wel. Dank je. Het is fouten nieuw op Q Music. Dat is 18 over 12 en hier is Rick Ashley and Never Gonna Give You Up. In Wat worden gewoon gerikrolt, die race. Yeah. New music. Tel af naar het nieuwe jaar. Met de beste hits uit de foute uur. Dit is fout en nieuw.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 Jouw goede voornemen meteen elke dag powerliften. Hoezonder, hoezonder. Wat wel verstandig is, ORA's fysio-meeneemservice. Dan neem je tot 9 ongebruikte visio behandelingen mee naar het nieuwe jaar. Hoezonder. Ja, dat is ORA. Bekijk de voorwaarden op ORA.nl. Maak je de doos open of laat je hem dicht? Wat zou er gebeuren als ik hem wel open doe? Rot. Bij de eerste de beste gelegenheid die jij krijgt... na je me gewoon teringhard. Wie overleeft de vloek van Pandora? Vanaf zaterdag, 8 uur, nieuw bij RTO4. En het is al helemaal... om nu meteen je zorgverzekering af te sluiten op ora.nl. Jouw thuis, jouw smaak. Met Carwei. Nu tot wel 50% korting op bijna alle binnenmeubelen. Carwij, maak het mooier. Ondersteuning voor het behoud van een normaal testosteron? Beter ga je naar Kruidvat...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 ook tijdens de feestdagen ga je voor de beste aanbiedingen van het land naar plus. Zoals Mora oven en airfryer snacks, 40% korting. Alcoholvrij bier, 50% korting. En flatchips per zak, 99 cent. We doen met je mee.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 Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden. Omdat ik samen verder wil. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven. Glad. Vanmiddag kans op een bui in het noorden, vooral in het zuiden blijft het droog met zon. En vanavond is het bewolkt, maar tijdens de jaarwisseling wel droog. Music, met nu Abel tijdens fout nieuw met onderweg. Yourself, Ik vang het! Nou en nieuw. Nou, hoor. Is fout en nieuw. En zo sick op Q-Music. Ja, samen de laatste brievenbus van 2025. Dus als je berichten hebt van frustraties tot felicitaties... en alles ertussenin, het is welkom in de Q-Music-app. Bas en ik lezen veel mogelijk brieven voor tijdens het lied van de brievenbus. Dus kom er dan met je post. Abba komt er ook aan met Money, Money, Money. Maar eerst Ricky Martin. dos, tres. Un pasito pa'lante, dos, tres. Un pasito New music. Tel af naar het nieuwe jaar. Met de beste hits uit de Foute Huur. Dit is Fout en Nieuw. Ik werk al night, ik werk al day. De bills die ik heb moeten betalen. Hate it, sad. En nog steeds, er blijft het niet. van Nimwegen. Menno Barreveld. Zullen we de laatste brievenbus van dit jaar doen? Ja, wel een momentje. Ja, dat dacht ik, dat dacht ik. Oh. Drie, twee, één. Menno Barreveld, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barreveld, brievenbus, brievenbus. Uh, Tijn Doornik, voorzichtig met schieten. dat stuurt Hans Doornik. Ik wens jullie allemaal een fijne jaarwisseling. Groetjes van Chantal Verschoor. Sophie en ik gaan trouwen 19 september 2026, stuurt Gijsbert van Vulpen. Emilian, ga mama plagen en laat haar stoppen met valsingen, zegt Stefan Bottema. Wat was 2025? Een kwalitatief, uitermate, teleurstellend jaar. Op naar 2026. Gelukkig nieuwjaar alvast met een hartje van Lilian Bakker. wens ik jou ook. Noah, ga gewoon fietsen naar de kroeg. Meme en Tina wachten op uh, je luiwammes. Roos den Burg stuurt dat. Heel fijn uiteinde van het jaar aan iedereen en veel succes. En gelukkig 2026 van Jalen Buurmans. Yo, Bente, de oliebollen gaan lekker, zegt de Jauke Haring. Uh, gezellig met mijn collega aan het werk met Q-Music op de achtergrond, zegt uh, Alicia. Uh, gisteren een mooie, goede zwangerschapsecho gehad. Kan niet wachten op uh, aankomend jaar dat ons eerste kindje er is. Ik hou van jou liefst, Janna. Yes, de laatste klusdag van het jaar. Pieter, volgend jaar gaan we verder, stuurt Ilse van de Heide. Brika en Sosja, gaan ze opruimen, zegt Joost Duistermaat. En uh, mevrouw maakt dit jaar weer de heerlijkste Dubai oliebollen, zegt Demian Fijma. Lekker aan het werk in de oliebollen, zegt Vicky van der Linden. Bedankt dat je er voor me was. Op naar een mooi 2026. Kus van je moppie. Hoera, Seel en Tijen zijn 13 jaar. Gefeliciteerd, lieverd, zegt Susan. Het is niet allemaal positief in de briefbus. Helaas ligt Talisha, mijn dochter, met keelontsteking op de bank. Wens haar even beterschap vanuit jullie kant, zegt Larissa Segers. Talisha, beterschap natuurlijk. Leonie, wat zal ik in het nieuwe jaar lekker zitten op onze nieuwe wc? Dat zegt Geert Jammer. Mooie, mooie vooruitzichten. Ja, dankjewel voor al deze leuke berichten. Ik wens iedereen een fantastische jaarwisseling. Jij ook. is er voor 2026. jij ook pas natuurlijk. Ik heb hier nog wel, Jules. Aan het eind. Natuurlijk. 2025 is alweer bijna klaar. Dus hier is Jules met de laatste mop van het jaar. Welke schoen heeft geen zol? Ja, deze ken ik. Nou. De handschoen. Een handschoen. Ja, ja we zouden we eigenlijk eens aan Wim van, van, van Helden moeten tot vragen. Tot volgend jaar. Ja, een oh, fijn uitdaging ja, tot volgend jaar. Ja. Ja, tot volgend jaar, Jules. Ja, nu ja. gaat door. Dit is Wickfield en Think of You. Tot volgend jaar. En de beste hits uit het Foute Uur Dit is fout en Nieuw uh, I mean, I'm just sitting right here California. Checking out this young lady right here Baby, you hot I I saw her I mean, you sexy Oh my God I learned to love her Let me ask you one question Where you from anyway? She's Miss California I'm the top of the food chain Love immaterial material things of lonely Till I met her at the Grammys ten nail on a diamond ring She invites me Spend a day on the dead skis At first it didn't mean a thing Then she told me I'm the one that she searched for It was hard to believe The maid from Harry Winston's place went horseback up to the mountaintop. Showing me the last she's got. Well, it's alright, something else is on your mind. Looking past all that shines, now the tears are running to you. All those things are nice, but it's not why I'm here. at your breeze. Please stop it, man. We can't take it no more. Now tell them, Cass, where you from, baby? Come on, yeah. let them know. She's Miss California. Uh, uh, uh, hottest uh, thing in West L.A. House uh, down by the water. water. Uh, Sells her yacht across her the bay.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 Nu bij Gamma de Giga eindejaarsdeals. 40% korting op bruinzeelvloeren. Bekijk alle eindejaarsdeals op gamma.nl. En heerlijk voor vanavond Applebonniers 4 stuks, maar 2,49. Voor dat geld hoef je niet te wachten tot oudjaarsavond. Aldi. Zo klinkt de mooie de toekomst. Dat jubileumfeest, waar jullie de liefde vieren met al je dierbaren. Breng je toekomstdroog.